Met het en journaal Het kabinet wil verhuurders toch weer mogelijkheden geven om hogere huren te vragen. Minister Keijzer wil zo voorkomen dat nog meer particuliere verhuurders hun woningen verkopen. omdat ze het niet meer rendabel vinden. Ze willen het nieuwe puntensysteem aanpassen en meer tijdelijke huurcontracten voor studenten toestaan. Sinds vorig jaar de wet betaalbare huur inging. en er een verbod kwam op tijdelijke huurcontracten. zijn meer dan 30.000 huurwoningen verkocht. Volgens Keizer is het daardoor vooral in de grote steden steeds moeilijker om een huurwoning te vinden. Meerdere gemeenten nemen maatregelen vanwege een mogelijke actie van Extinction Rebellion zaterdag. De groep wil demonstreren tegen goedkope kleding en daarbij zouden ze boterzuur willen gebruiken. Een stinkende vloeistof die hoofdpijn en misselijkheid veroorzaakt. De actiegroep laat in het midden of en waar de demonstraties plaatsvinden. Onder meer Nijmegen en Eindhoven hebben het gebruik van boterzuur verboden. De gemeente Gouda adviseert winkeliers om beveiliging in te zetten zaterdag. Voor de tweede dag op rij hebben activisten het spoor bij de Rotterdamse haven geblokkeerd. 20 actievoerders stonden op het spoor van wie er zes zich hadden vastgeketend. Die zijn door de politie weggehaald. De actievoerders zijn boos over import en export uit gebieden waar mensenrechten worden geschonden. Gisteren werd het spoor ook geblokkeerd. Toen hield de politie 17 mensen aan. De Nederlandse tennisploeg heeft Duitsland verslagen in de kwalificatie van de Billie Jean King Cup... Eva Verder en Suzanne Lamens wonnen allebei hun enkel spel. Er wordt nog wel een dubbel gespeeld, maar de wedstrijd is dus al beslist. Zaterdag speelt Nederland de tweede kwalificatieronde tegen Groot-Brittannië. Het weer vrijwel overal onbewolkt. Vannacht plaatselijk kans op mist. Minima tussen 1 graad in Limburg en 6 graad in Noord-Holland. Morgenochtend snel overal geregeld zon. Met een matige westenwind wordt het 14 tot 19 graden. Zaterdag zonnig en warm, tot 23 graden, zondag buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. In Noord-Holland nog altijd een aantal filistiemen moeizaam oplossen. Ze worden korter, maar het gaat traag deze donderdagavond, spits. Meeste oponthoud op de A1 namens voort richting Amsterdam... bij Diemen Noord, 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. A9, Diemen richting Amstelveen... bij Amstelveen 6 kilometer met 10 minuten vertraging...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 One more time And say our love will never end Temmige begin van deze donderdag 10 april van deze alternative FM. Want uh, dit was De Cruise and the Haarlem. en de Dukes of Harlem. En waarom uh, hebben we deze uit de kast uh, gehaald? Dat heeft ook uh, te maken met de gasten die vanavond hier in de studio zijn. En dat is de Bruno Rocco band. Want die, die uh, treden hier op vanaf 8 uur. En ook uh, de voorman van de band, en dat is Bruno Rocco zelf.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 Geloof ik nog steeds, bent u mijn?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 A jigsaw puzzle or a cosmic thought. It's a, a little bit random, a little bit absurd. But in this crazy world, the crazy end of first.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 You're komt uit uh, de kop van Noord-Holland. Sloops en Just As Bad. Een meer progressive funk wat zij uh, maken. En dit uh, was eigenlijk het, uh, de, de laatste single die ze hebben uitgebracht. De oplevering van Losse Jos hoorde je daarvoor. Uh, ja, en deze week is er ook weer een nieuwe single. Of eigenlijk is er alweer een tijdje onderweg misschien wel. Uh, deze single van Elke en Dying Sun.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 reach, I am. A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 Ja. ja. We hebben allemaal uh, taken en dat, uh, ja, dat gaat gestroomlijnd, maar we zijn wel al een tijdje bezig. Ja, ja uh, want de EP, hoe lang zijn jullie daar ook alweer mee bezig geweest? Ja, een klein, een klein jaar eigenlijk. Ja. We zijn allemaal uh, uh, doen muziek uh, erbij. Ja. Uh, dus niemand uh, verdient zijn brood met, met muziek dus Iedereen heeft er gewoon uh, volledige banen naast. Ja. Dus uh, vorig jaar rond deze tijd zijn we ongeveer begonnen met opnemen. Ja. Uh,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 Als je het een beetje op de achtergrond wordt. Er zijn een soundcheck hier in de studio. En dan hebben we het over Bruno, Rocco als zijn band. Ze zijn er gewoon lekker aan het inspelen. dan hoor je dat alvast. Het was het gesprek met Paul Glandorf en uh, natuurlijk van de Isogram. De laatste is van Coates en haar laatste single die morgen gaat verschijnen. Nummer. Dat heet Tie to You. to